Goedemorgen, ik ben Dioke dit is het nieuws van NOS op 3. Gemeentes maken soms nepprofielen aan om burgers te controleren via Facebook en Insta. Zo kunnen ze erachter komen of mensen bijvoorbeeld van plan zijn te rellen of te demonstreren. Via een nepprofiel doet een gemeente dan alsof ze een gewone burger zijn. Maar ondertussen kan een ambtenaar rondneuzen in groepen en gebruikers makkelijker in de gaten houden. Dat mag niet, zegt deze expert die er onderzoek naar deed. Dat de gemeente met nepaccounts gaat kijken wat er speelt in groepen, dat is ongehoord. Dat mogen ze niet doen. En dat mag de politie ook alleen maar doen onder strikte voorwaarden en spelregels. Zo moet een rechter zo'n spionageactie bijvoorbeeld eerst goedkeuren. Het... Er zijn minder mensen op zoek naar een baan. Van januari tot maart dit jaar daalde de werkloosheid en steeg het aantal vacatures. Volgens het CBS zijn bedrijven alweer mensen aan het aannemen voor de zomer als er weer meer kan. Zes haren van deze zanger zijn geveld. De zes blonde haren van Kurt Cobain hebben bijna 12.000 euro opgebracht. Een vriendin van de zanger gaf hem in 1989 een knipbeurt en bewaarde ze... De langste lok is een centimeter of zes. De onbekende koper heeft er een foto van de bij bijgekregen. Plonste jij de afgelopen maanden ook wel eens het buitenzwembad in? Veel baden gingen in coronatijd wat eerder open dan anders, terwijl het buiten nog koud was. En dat willen ze er wel in houden, vertelt deze zwembadmedewerker in Wiel in Gelderland. Het zonnetje schijnt, uh, nou de lucht is blauw, de teletubbies zijn er nog net niet, maar het is, het is heerlijk. Goed nieuws voor fans van een ijskoude duik. In de winter is dat nog wel een beetje kikken. Hè? Van, uh, als je mensen voorbij ziet komen met uh, handschoenen aan en, uh, en grote mutsen op... Hè? en dat jij dan gewoon in het buitenbad aan het zwemmen bent. Als ik dadelijk thuis kom, dan schiet ik gelijk onder de douche... want dan heb ik het verrekte koud. De zwembaden moeten nog wel even kijken of het financieel lukt om vaker open te gaan. Het weer, zwemweer, af en toe zon en dan gaat op 15. In het binnenland kan een bui vallen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland veel vertraging op de a 10 ring Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk met meerdere voertuigen. Tussen afwitwater Watergraafsmeer en Amsterdam-Oud-Zuid... staat nu 6 kilometer met een half uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht blijven er drie open. Verkeer richting Den Haag en Rotterdam kan het beste omrijden via de A9...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 Nikos, hè? Jaren. Kijk, ze zijn er weer. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ja, ja. Tien over tien. Er kan nog wel zo. Tien Frank zit nog in, uh, in, in Portugal. Ja. En uh, Jaap is er ook. Ja. Nou, gezellig, maar moet uh, Frank dan, als hij terug is, goedemorgen hier is. Uh -huh. um, Moet Frank, als hij terug is, moet hij dan niet in een quarantaine? Nee, ze heen ging. Oh, dat, maar hij ging natuurlijk naar zijn dochter. Dus uh, lekker inkomen. In nou, nou, ja, en, uh, lekker belangrijk. belangrijk. Ja. <laughs> ja, precies. Ja, over over, over Portugal dragen. gesproken. Want ik zat van de week even daar een van dagen te kijken. Het ging over uh, dat reis waar jij het net over had. En in die reportage ineens zie ik daar Darcy voorbij komen. Ja, de dat vond, van, ik, uh, vond ik heel grappig. Dus dat ging ook uh, over vakantiegangen. Het ging ook over de vraag, bederf Portugal. Ah, echt waar. Als je maar genoeg neemt, lukt het wel. Nee, mijn is uh, geel. Uh, volgens mij, uh, Ierland is geel. Don't know ja. why. Um, wat was nog noeming? Finland. Ja. De denk benedenwinst en bovenwinst. Toch wel. Nou ja, Curaçao-Bonaire, Aruba. En ik Saba, volgens mij, Eustages. En wat is de derde ook alweer? Uh, Sint-Maarten heb je nog. Sint-Maarten, Saba, Eustages, bovenwinst. Ja. ja. En, en dan Aruba-Bonaire en Curaçao-Onderwins. En uh, en, en onderwinst. Ja, Curaçao Onderwins. Ja. Die zit meestal in mijn broek. Toch, ja. Ah? <laughs> Thanks for sharing this with <laughs> <of that>. us. <laughs> nou, uh, voor, uh, nog even voor volgende week. Ik ben even geweest. een paar weken weg geweest, jongen. Oh, sorry. Ja, dan ben je weer terug en dan is het weer gezellig. Ja. Ben je ook in de kapper geweest, Ger? Ja, zie je het? Nou, ik Bij wie? Dacht, ik dacht eigenlijk dat je in bad was geweest. Want het is <laughs> mei ja. Nee, het is... Uh, Douchen in april, bad in mei. meen je dat nou? dacht ik. Ik nou, douche elke, elke dag. Echt waar? Ja, dat doe ik uh, tegenwoordig. Ik denk van nou, dat is toch misschien, ik heb toch een ding staan. Dat is wel handig. Steeds waarschijnlijk staan. jouw kennende. <laughs> heb jij zo'n druppel douche met twaalf standen met licht Nee, want die, die douche die ik nu heb, die. <laughs> Uh, die had ik namelijk wel. Ja, zie je? Ik, zeg, nou ja ik zeg het niet voor niks. hè. Maar die nieuwe die, die zat al in het huis. Dus die aad ja. lekker gaan. Gewoon een laten zitten, dat is die zetten, idee. Nee, dat is een perfecte douche die ik heb. Maar uh, jij uh, ja. had dus zo'n hysterische douche... met ja, spuiters niet. aan alle kanten, met lichtjes en nee nee nee, nee, nee, nee, nee, dat niet. Ik had wel zo'n groe, met Pro drukknoppen. Ja, ja, ja, ja. Dus dan uh, nou ja, heb je wel verschillende standen. En, en uh, ja, ik was wel uh, wat zeer. Ik, wat uh, ik wel heel knap. Want ik zag laatst had met iemand. Over die had ook zo'n douche met 12 standen. en 16 spuitmonden. en weet ik veel. Dus als je ernaar kijkt. of je bent in zo'n uh, zo zaak waar ze keukens. of uh, badkamers verkopen. dat je dan kijkt. Godzamer, waarom heb ik dat ding echt nooit gehad? Dat ja. je, de behoefte, je hebt namelijk geen behoefte. aan zo'n ding tot je hem ziet. en dan denk ja, ik had hem eigenlijk al lang moeten hebben. Ja. Dat is toch heel raar eigenlijk? Eigenlijk wel ja. Maar ja, het is, weet je wel, ik vind een douche. eigenlijk het lekkerst als er gewoon een goede straal uitkomt. Dat je hele lijf nat ja. wordt. En, en uh, dat ik lekker mijn haar kan wassen. En, en uh, nou ja. Verder, verder heeft het niet veel nodig eigenlijk. En standjes? Hoe bedoel je? Nou, <laughs> ja. Ik heb irritatie. <laughs> toch. Nee, ja. nee, ik heb altijd irritatie. Want uh, bijvoorbeeld, uh, als, <laughs> als er bij ons iemand anders is wezen te douchen... dan staat die, die douchekop op 175 meter 75. Dat vinden ze lekker. Ja, ja. Maar ik ben natuurlijk 2 meter. Ja, totale irritatie. Ja, dat begrijp ik. <laughs> ja, ja. ja <laughs> totale irritatie. Altijd. Heb jij al... dat, maar heb jij dat niet in... Uh, uh, bijvoorbeeld als je op vakantie gaat en je komt... In Amerika, in, allemaal van die, of in, Japan, in Japan is het nog erger. Goed je ja, die, die hele kleine bedjes waar jij met je knieën uithouden. In Amerika valt dat wel mee natuurlijk. In Amerika valt dat nee, wel mee, ja. In Amerika is natuurlijk het allerbeste voor iedereen's ego. Want als je dan natuurlijk ja. denkt, god, wat ben, ben ik lekker slank. Ja. Ja, alles, als je aankomt. En ik, ja, ja. ja, en de porties. Maar dat hebben we hier natuurlijk ook inmiddels een beetje Amerikaanse... Ik zeg dat als je... Als je uh, uh, ik reis nu al een tijd niet meer naar Amerika, als naar Amerika ging, we als we altijd aankwamen, moet je een nachtje in een hotel slapen. Als je in een camper moet je één nacht slapen. Precies. En dan namen we altijd op de hotelkamer even een burger en een cola. En dan maakten we altijd de onvergetelijke fout: wat wil je, een small, een medium of een, of een big of een large? Ja. Weet wel, een nou, large moet je niet doen, dat is een emmer. <middels> ja. Maar weet je, de kleine vind ik ook, zo, vind ik ook een, beetje, een beetje watterig. Dus <middels> doe maar de medium. En nou, je weet wat je krijgt. Als je in Amerika een medium kook bestelt, dan wat, krijg je ja. nog een emmer. Dan <middels> ja, gewoon, <dan> <middels> gewoon 1,2 liter of zo. Niet normaal. normaal. normaal. Nee. Dan, dan, Iedere keer trap ik weer dus, ja. dus betekent. Altijd de kleinste nemen. Altijd de kleinste nemen. Jij hebt het over irritaties, hè? Ja, dat Een klein, hè? Kleine irritatie. Nee, nee, een Leuker. Kleine irritatie. O, ja, want uh, ik ga een beetje een aanloop doen uh, naar het volgende muziekje. wat ik uh, klaar heb staan. Want, en jij dus, muziek klaar ja, ja hey, dat is een irritant ik... muziekje klaar. Voor? Nee, nee, nee. Dat is een heel mooi nummer namelijk. Ja, dat kan uh, Want uh, er is een Nederlandse band. Son Mieu, heet die. die band. Oh, Beginnen we nu al met een kutnummer? Nee. Want er ja. zit een riedeltje in. En elke keer denk ik, eh, dat riedeltje... dat hebben ze ergens een beetje vandaan. Oh, en, Godde, Godde. En gaan is, raden. Ja, en dat is dit nummer. Van Carly Simon. Ja, dida, dida. Zullen we dat dan maar even er doorheen gooien? Nou, als je dit laat staan, vind ik het prima. Ja. <laughs> werd even de vraag gesteld van ja, wat, uh, dat riedeltje, dat, uh, dat, dat nou ja, ik zei het al, somjeu. Uh, somjeu. Dat is dit. Ja. Vind je niet? Ja. ja een hè? Beetje. Nou, beetje. Ja, beetje, ja. Boel, <lacht> <lacht> beetje boel. Beetje <lacht> boel. Nee, Gertje, de fucker man. Jaap, trap er nou niet iemand. <lacht> <lacht> Met de ik heb natuurlijk zelf al heel veel gejat te beleven. <lacht> ja, Jij ook? Ja, uh, We hebben ooit met Frank het, het, het, het, hoe heet het, het drank, drinklied van Mario Lanzen opgenomen. Ja. Ja. En toen hebben we het origineel hebben we als basis gebruikt en daaroverheen gespeeld. Ja, natuurlijk. <laughs> en dat was een heel vol mooi geluid, allemaal. En uh, ja, dat was Mario Lanzen. Professioneel naar de, de klote golven, Mario Professioneel naar de klote Dat van de geholpen. beste operazangers <laughs> ja. ooit. We volledig de God geholpen. Dus. Ja. Een drinklied. En toen hebben we met het Zandvoorts mannenkoor... Dus het was dingetje en het Zandvoorts zijn we... Uh, nou ja, je kent het legendarische verhaal dat we naar België zijn geweest. Met het hele koor die om tien uur al in de bus uh, uh, overal aan de, aan de, aan de, aan de haken ging. Zelfs uh, het stond niet voor niks met een rijtje tegen elkaar. Anders is één weg, veel doms ja. ze allemaal op. Echt ja. hey, maar Je ziet ja. het. Ja, dat was het uh, verhaal wat Frank wel eens uh, vertelde. Dat uh, Hans Bodman uh, op een gegeven moment uh, Jeroen Reumerman. Reumerman moest ondersteunen. Nee, die dat moest hem was. gewoon vasthouden. Ja, ja precies. Aan zijn ja. ja. achterkant. Ja. <laughs> <z 'n> achterkant. <laughs> achterkant dus dat is er niet. <laughs> op. Nee, maar, het, maar en nou. al die mensen. Ja, Jos P.K. wel, hè? Ja, maar... Die werden gewerkt. Hè, Jos Peek die, was, uh, die kwam naar me toe. Hij was de productieleider ja. van de Volle Touren. Ja, Tros. En die, uh, die kwam naar me toe. Die zei: Gerrit, wat heb je nou allemaal gedaan? Dit kan helemaal niet. En uh, ik zei: Ja, maar ja, ik, het is het drinklied. Ja, ja dan, dan kan ja. je het er een ja. beetje op wachten. En we hadden het natuurlijk wel hoop idioten gehad. Iedereen werd ook gewaarschuwd al. Uh, dus bij, je had Nederland Muziekland of Volle Touren, Goud en Nieuw. Er waren ja. af van die programma's. En daar ging natuurlijk. Het mannenkoor ook af, maar iedereen werd nog gewaarschuwd. hebben ja, redacties van die programma's wist ze al van... Ah, ah, ah, niet doen. Niet doen. <lacht> ze zien eruit als, <lacht> zien er als heren in de smoke. Ja. Maar, maar er zitten varkens in. Ja. Maar hij is, is ook nog bij de NOS. geweest, bij de NOS. Bij ook een of andere programma. En daar zat mijn moeder nog bij. Mijn moeder zat er ook tussen. Nou echt? Ja, echt. Al iedereen in het Tiroler pakje. <lacht> en uh, dus uiteindelijk... Uh, uh, volgens mij was het top of zo... Of, uh, en, uh, maar om tien uur zaten ze daar in de kantine... en er was er natuurlijk geen drank nee, ja. En toen zei het mannenkorf van... jongens, als die tap niet open gaat, ja. doen wij dus niks. Ja. ja, dus om tien uur ging die tappen lopen. Nou, en bedankt. <laughs> <laughs> Opnames s'avonds om vijf uur. Ja. Dat was meer dan vijf jaar oh, Ik heb zelf verschrikkelijk gelachen. Hans Al, Botman weet er nog meer van dan niet. Ja, Die mag er <laughs> zo nog iets over vertellen, over Sportje. Hey, by the way, Frank is er niet... maar ik heb wel autonieuws. Oh, moet ik iets? slag ik even nee, niet, hoor, een hoor, de, dus we, de uh, maar nee. Nee, niet, niet? Nee, maar we oh. hebben allemaal wel eens gehoord van een maandagmorgenauto. Ja. Oh ja, ja. Dat maar is kleed, die bestaat ja. dus echt. Want nou, iedereen roept altijd van ja, je hebt een, zak, uh, een kat in de zak gekocht, je hebt de maandagmorgenauto, want er markeert van alles aan. Dat blijkt gebaseerd te zijn op uh, waar gebeurde verhalen. Wat namelijk zo was, dat vooral in uh, Amerikaanse en andere uh, landen kregen mensen uitbetaald donderdag, vrijdag gewoon en, ja. en die gingen dan vervolgens gingen ze feestvieren. De heren die in de fabriek werkten. Die kwamen dan maandag inderdaad met een enorme hangover op hun werk. Nog een klein beetje, beetje spugen in, in, in, in, je, in je mondhoek. Uh, en die moesten dan de uitlaat aanschroeven. Dat ging dan even lekker niet goed. Dus, ja, dus daar komt de woord maandag oorgehouden vandaan. Dus dat, uh -huh. dus, uh, dat vond ik een heel grappig... Ik wist dat echt niet. Nee, nee. Uh, uh, Nutteloos, je wees, rijdt, je, maar nutteloos je, weet je ja, ja, weer. Maar ja, maar goed. Niet ah, ja, je ja, lekker, ja maar, lekker. maar je rijdt er ook weten. niet in, hè? Nee, nee, nee, in ik maandagmorgen. heb alleen maar maandagmorgen auto's Toch wel? Ja, joh, ik, koop, ik koop twee <laughs> auto's van een paar mil en dan rijd ik dan een paar jaar in en dan doe ik weer weg. En dat betekent ook dat je altijd <laughs> de ellende van iemand anders heeft. Ja, dat weet ik ja. Ik had een Chevrolet Nova. Ja, een Chevrolet. Maar ja, top, top auto Ja, echt bizar. Plastic dashboard. Maar nee, het was een metalen dashboard. Oh. En dat dashboard, dat rotte door <laughs> aan de raamkant. Het is, oh ja. Op een gegeven moment was dat dashboard helemaal los zo. Niks aan de hand. Niks aan de hand. <laughs> maar je moest er niks op leggen. En toen kwam Steven, een vriendje van me. Waarschijnlijk luistert hij nu. Hmm? Uh, en die kwam uh, uit Ecuador, want daar woonde zijn, zijn vader. En die had toen een heel uh, um, setje meegenomen... Van, uh, voor op de, van, van Bond. Net Bond natuurlijk. Weet je wel, dat je al die taxi's ziet. En allemaal balletjes. Voor oh, de kant. goed. Dus ik heb het allemaal helemaal uh, uh, uh, vastgemaakt. En ik als collega werkte allebei bij Warner Brothers. En toen ging, uh, ging, uh, ging we van NCV naar de AVRO. En ging hij achterin zitten. En dat deed ik net steeds op een taxichauffeur En hij <laughs> <laughs> zei waar gaan wij heen? Ja, oh, dus, maar dit ze, dit zo. Ja, ja, ja, ja. <laughs> Maar heb jij ooit ook, want dat is mooi, uh, rol wc papier gehaakt uh, hoedje? Nee, die heb ik nooit. gehad. zie ik bijna niet meer. En nee, die, die handjes ja, van vroeger, die dan zwaaien ja, op, op de achteruit, ja, ja. dat, ja, dat, dat, dat soort dingen? Nee, maar hoedeplank, maar die, die, hoe, baby aan boord. Ro, wc papier ja. op hoedeplank ingehaakt hoedje. Ja, ja, dat, is ze, dat was fantastisch ja. natuurlijk, maar ik ja. zie ze nooit meer. Nee, je ziet ze nooit meer. Uh, Jammer, was dat, uh, ja, ik wil we kijken of we het een beetje terug kunnen, kunnen was krijgen. Was dat. Was ja, was dat was het wel wat was romantisch. <laughs> Lekkerlandse Lek oh. aanwekende borstensin. in heerlijk. Was, was, dat, was dat nou nodig, uh, dan dat je met je auto dan ergens naartoe reed met je, uh, ja, nou, ja, met je ja, was, ging en dat je dan niet... ergens een boebe wakker langs de kant, dat was het idee zeker. Volgens mij jaren 70 hebben we niet zoveel komstations met een toilet. Ik heb het met Frank gehad, en vroeger moest je in België, mocht je alleen maar een, naar het toilet als je wat kocht. Consumptie. Ja, ja dus er, er komt er kom, er kom een, een auto... die stopt daar vlakbij waar wij stoppen. En uh, dan kon je naar boven, een strappetje op... en dan ging je restaurant binnen. En Frank moest een plas en dus ik stop. En uh, ik bleef in de auto zitten. En uh, Frank gaat naar boven en die koopt gewoon... een colaatje en dan mocht je naar het toilet. Ja. En dan uh, komt een vrouw en die loopt ook naar boven. En die loopt meteen naar buiten. En die gaat voor mijn auto zitten, trekt de broek... naar beneden en begint te pissen. Ja. Ik was eraf. Ik ging ik, ik kon helemaal niet. Ja, als je meer. moet er Maar toen komt Frank komt aan. En die doet net alsof hij niet goed kan lopen. Uh. <laughs> nou, dat was. We hebben, ik denk dat we een uur. Ik op een gegeven moment heb ik gestopt op de. Op de, op de oh. Hoe heet het? Uh, over precies zoiets heb ik meegemaakt met mijn, eigen, met mijn eigen gezin. Onze dochter reden ergens in Frankrijk. Mijn dochter moest onwaarschijnlijk nog naar het, naar het toilet. Dus mijn vrouw zegt: Kom, we lopen even naar nou, de weet ik veel, uh, een supermarkt, een supermarché. En ik zie ze dus, ik sta met haar, en ik zie ze via het glas die supermarkt inlopen naar een toilet. Maar ik zie dat gebeuren en ik denk: maar vervolgens komen ze uit het toilet en ik zie mijn dochter met een been trekken. alsof ze er kreupel is, alsof ze net uit de rolstoel is opgestaan. Dus ik, het, dus ik had meteen ik had een soort van paniek. Wat is daar gebeurd? Yeah. Wat bleek nou? Ze waren het verleden geweest. Dus hadden ze niet in de gaten. Ze alleen zegt... Toen ze eruit kwamen... Trekken met je been. <laughs> <laughs> dus ik had het laatste. Dus <laughs> dus nou. ja, ik had het laatste. Ik had het laatste. Ik had jullie met Ik slepen het Ik had het zo geluid. Ik Ik, ik had uh, het nou naar... Uh, uh, ik Keynes. naar laatste. Ik had Formule laatste. Ik had naar Robert. Robert Doornbos en uh, ik heb een documentaire over hem gemaakt. Ik ben een jaar met hem mee geweest en op een gegeven moment ga je allemaal rare dingen in Ja, toch? Dus op een gegeven moment, uh, hij, hij bracht ons naar uh, Luton, geloof ik. Uh, Luton Airport. En, uh, maar hij, uh, uh, uh, hij parkeert hem bij een uh, invalide parkeerplaats waar een karretje stond. En hij zei: Ga jij nou even in het karretje zitten? En ik je naar binnen. Ik zit dus goed, dus ik ga in het karretje zitten heel keurig en netjes en rustig. En we komen in die hal. En we komen op een gegeven moment bij de wachtruimte. En nou, we gingen wat eten. Zit er nog een man, ook in een karretje? Nou, daar kan je niet opstaan. Nee, dan moet je blijven zitten. Ja, ik heb gewoon een uur in het karretje gegeten. Wat verschrikkelijk. Oh, oh schandig he. Nou, we... ja, ik, ik zou zeggen, Gerrit is helemaal aan jou. We doen iets met muziek, jongens. toch?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 Never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. Ja, de Beach Boys. Ja. En uh, luisteraars uh, die meer luisteren weten dat, uh, dat wij dit een warm hart toedragen. Zeker de Beach Boys. Lieve nou. luisteraars. Uh, ik uh, denk dat het uh, tijd is voor... Hey Hans, oude rups. Wat gebeurt er allemaal op sportgebied? Hey Hans, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Hey Hans. Wat een leuke verhaal hadden jullie over het uh, legendarische optreden in België. Ja, goed hè. Ja, Jij weet er nog alles van natuurlijk. Ja, dat is inderdaad bij. En het klopt ook dat ik uh, Jeroen Reumerman, die stond op de, de voorste rij, die moest ik echt uh, aan zijn jasje tegenhouden, anders wordt hij zo voorover geklapt. Dat kon, dat kon hij anders bijna. Ja, het was een, een legendarisch optreden daar. De enige die het nog wel leuk vond, was volgens mij Barry Joes, want die was er ook bij. Ja. Die had het nummer met die rolfluik, geloof ik. Ja ja. Ja, ja, ja, ja. Die heeft hij later nog een keer gebruikt uh, bij een voetbalwedstrijd. Ja, klopt, maar daarvoor al. En daar is hij eigenlijk dat nummer op uh, gebaseerd, weet je wel. Maar in ieder geval, uh, wat ik me nog wel herinner, was uh, Ria Vallen Die liep daar rond in een enorme jurk met een sleep. Die had een of andere Spaans nummer. En die had een geweldige grote jurk. <lacht> ja, ja, die moest ja, langs, langs die groep. Dus iedereen je uh, even op die sleep. Zeg maar. Maar die nou, was... Ja, het was verschrikkelijk. Dus nee, het was verschrikkelijk. Dus he. was... Jij was erbij, dus uh, ja. het, het was ongelooflijk. Maar die ja. ga ja, van... toch een stel boeven eigenlijk dan nou? Nee, joh, gewoon leuk. Er ja, waren boefjes in die tijd. Hoor. Ja. Ja, absoluut. ja, absoluut. Ik maar... praat over 82, he. dat is. Uh... Ja, hoe, hoe lang is het geweest? 40 jaar of zo? Ja, ja bijna 20, ja. niet jaar normaal hè. Nou, jullie zijn nog ja, steeds boefjes. 40 jaar ja. geleden Maar die Ria Valk heeft ook nog een aantal jaren hier in Standard gewoond hè? Ja, Ria is leuk hoor. Ja, Ria is hartstikke ja, leuk. Ja. ja ik wilde eigenlijk wilde ik nog eens een keer een cover maken met Ria in uh, Rocking Billy. Ja. Hmm. En dan Frank steeds. Uh, Leo, je bent vanaf weer dronken geweest? Rocking Billy en worstjes ja. op borstjes. Dat zijn eigenlijk. Ja, drie, Rocking uh, Billy vind ik toch wel. Ja, hou je echt nog van mij? Een, een, een, een, uh, als je dat opnieuw opneemt met, met Frank. En dan is Frank Rocking Billy... Ja, dan heb je hem. hem. Ah, Liria er toch mee, hoor? Ja, hè? Ja, joh. Die Moeten doen we dat we niet gaan dan doen? doen? Moeten we dat nu ja, doen? meteen... Uh, ja, ja dat vind ik echt. eigenlijk ja, wel... Uh, ja, ja laten we gewoon doen. Ik moet een muzikant hebben die die muziek kan maken. Ja. Ja. Nou, die zijn er zat. Hans Botman. <laughs> <laughs> die kan toch alles te groot zijn? <laughs> <laughs> <laughs> in Stantwoord lopen er ook <laughs> nog wel een paar rond, Multitalent. Ja, dat is ook wel waar. Volgens mij val ik ook degene die mijn geboorteplaats bekend heeft gemaakt. Was ik maar in Lutjebroek gebleven. Ben jij Lutjebroek? Ja, ik kom met terug, broer. Je hebt tien jaar van. Dat ja, zou je ook niet zeggen. Uh... Oh, wat grappig. <laughs> ja. nou, je ziet het nog een beetje als een loopje, hè? <laughs> <laughs> kom jij ook uit dat Ik heb het al <laughs> Hij nog een beetje met de linkerbeen. Ja, het is een we beetje gaan een. een heel, heel snel, sport gaan. Ja. We, hebben een, we hebben weer een nieuwe, uh, oude hè? Ja, Rinus. We hebben Rinus van Kolom, VK, uh, Rinus VK. Uh, uit de Hoofdorp. nou die won uh, even op Indianapolis uh, de, de road race daar. Uh, prachtige eerste plaats natuurlijk. En tweede was daar Grosjean, die ook uh, de pole had. Maar uh, het was een hele sterke race van uh, Rieders. Uh, Hebben jullie wel gezien of niet? Nee, ja. nee maar ik heb het wel gelezen. Ja, ja, ik heb je wel die hem al foto gezien. gezien van de vrouw van Romain Grosjean? Nou. Okay. Van die handen. Die, die ja, postte ja, een foto ja. van de handen van Grosjean. Ja. Dit zijn de handen waar ik van hou. Dat zijn die verbrande ja. handen. Die prijs is al handvat inderdaad. Ja, ja. die gozer heeft zo'n verschrikkelijke massa gehad. Ja, natuurlijk ja, heeft hij mazzel gehad. Nou... Ik ben natuurlijk wel een klein tikje aan de Hij durft niet op die ovens te gaan nee. rijden. Hij rijdt die, die, alleen die, maar die circuitraces daar. En niet ja, dat ovels. vind ik dan ook weer laf. Ja... <lacht> Verstappen wil het ook niet, hè? Iedereen die hier op nee. de over is geweest zegt... Nee, ik het heb het niet doen. Als je Robert Dormos erover hoort... Niet doen. Robert die zegt, het, is het gaat zo hard... En ja, ja. ik heb zijn vader gesproken, die stond ernaast. En die zei, het geluid wordt voorgedouwd door die auto. Dus je hoort eerst het geluid en daarna komt die auto. Ja. En dat ja. is heel weird. Even, even terug hakend van vorige week, want Hans vertelde dat... dat hij toen aan de kant van zo'n oval heeft gezeten. Ja. Toch, Hans? Ja, dat wou ik net zeggen. Ja. Ik heb ja. een keer uh, aan, aan de, echt aan de muur gezeten. Echt op uh, drie, vier meter kwamen ze voorbij. Ja, je weet niet wat je ziet. Want ja, ze komen dan met 400 langs geuren. Het is echt ongelooflijk. Ja, het is niet, niet, niet, niet voor te stellen hoe, hoe snel dat gaat. Want ja. Ze, ja, ze, zijn, ze zijn weg. Het lijken wel raketten allemaal. Ja, op, op YouTube staat een filmpje. En er is een groter. en die hebben, of tenminste een aantal mensen... ...hebben wetenschappelijk bekeken wat nou sneller is. Formule 1 of uh, IndyCar. En uh, Formule 1 is sneller op de, uh, uh, zeg maar de weg, uh, de normale circuit. Ja, ja. Maar IndyCar is vele malen sneller op, uh, op uh, ovals. Ja, maar je kunt ja. natuurlijk alleen maar snelheid maken in zo'n ja. oveltje. Ja. ja, maar goed, uh, ja, het verschil tussen Formule 1 en, en, en IndyCar is natuurlijk technisch ook uh, nog een klein verschil. Want ik denk dat Formule 1 wat dat betreft toch wel iets, iets verder is. Ja. Maar ja, het is gewoon een aantrekkelijke serie, weet je wel, in Amerika. Nee, maar die kaarten, die, die kijken daar veel liever naar dan, uh, dan naar het Formule heen. Ja. ja. Dat dit natuurlijk ook nog een keer. Maar goed... Uh, er komt niet... er een documentaire over zo uh, van Kalmthout aan. Die oh, is... dat ook... Ja, daar ben ik bij betrokken. Op Netflix? Dus, uh, nee, we zijn nog aan het kijken. Ik ben, ik ben gevraagd als adviseur om te kijken hoe we dat moesten aanvliegen. toen dus moet ik naar een punt toe werken. En dat is nou volgens ja, mij nu wel genaderd. Dus er is wel interesse inmiddels, volgens mij. Ja, nee, nou, hij is natuurlijk enorm geholpen door zijn ouders. He. Die stonden er ook ja. aan, uh, ja. aan de kant. En, uh, ja, prachtige documentaire zou dat kunnen worden. Geweldig, ja. Ja. Weet je, misschien iets te vroeg in zijn carrière, maar... Want ik denk dat er nog veel meer van deze jongen gaan horen. Dat is op zich wel leuk. Ja. Maar als ja. anderhalve week, 30 mei is de ED500. En uh, uh, ja, dan, uh, dan hoop ik dat hij weer mee gaat doen. Want uh, hij, heeft gewoon, uh, hij heeft gewoon een hele sterke auto. Ja. En uh, na nou, de komende weekend zijn die qualificaties uh, daar op zaterdag om acht uur. Ja, dan zitten jullie nu om allemaal naar het uh, rare songfestival te kijken. Maar nou, ik niet. Ik ja. weet waar ik naar kijk. Nee. Hij is niet naar de Songfestival <laughs> nee. in ieder geval. Oh, nou ja, misschien komen we straks nog wel te sprake, jongen. Dat is dit. <laughs> maar en, uh, de zaterdag om 8 uur en zondag om uh, 7 uur zijn die uh, kwalificaties te zien. Mm. Op uh, Ziggo, maar dan hebben we het over Ziggo. Uh, Ziggo is de rechter van het Muur 1 kwijt. Ja. Dat meen je niet? Is... Ja, dat ja. heb ik begrepen, ja. Het uh, uh, Noord de Noordic uh, Entertainment Group. Ja. Uh, dat zijn jongens uit Scandinavië en die hebben al de, de, de Noordse landen al, uh, kunnen alleen maar formul kijken via die center mm. Dat is de, via Play. Ja, en die krijg je dus ook in Nederland en daar moet natuurlijk voor betaald worden. Hè? Ja. En uh, ze hebben dat gekocht voor een bedrag tussen de 25 en 30 miljoen. Uh, alleen voor Nederland, hè? Alleen, alleen in Nederland, inderdaad. En, ja. uh, maar goed, Siggo uh, had, had het sinds 2013, dus... Uh, ja, het zal wel een hele verandering worden. Dus um, ja, het is jammer, dan we moeten weer eerst gaan betalen voor uh, Formule 1. Ja. Als je, als je het wil zien. Um, Oké, okay, en dan hebben we, hadden we ook uh, Kees van der Grint. Alle ...die hadden we een nieuwtje dat Brazilië niet door zou gaan. Oké. Okay. Op de november Ja, ik, ik kan me dat bijna niet voorstellen. Dus de 5 tot 7 november is dat. Ja. Uh, en dan hebben we natuurlijk uh, echt ma over maanden uh, ver weg. Ja, en tussendoor zit Zandvoort nog. En, uh, ja, dat zal toch eind juni, begin juli duidelijk moeten worden. Omdat ze zo'n acht weken nodig hebben om alles op te bouwen. Die tribunes en andere dingen. Dus uh, ja, ik denk dat we eind juni, begin juli wel een go of een no-go krijgen over Zandvoort. Uh, ja. Erg spannend, ik hoop het wel, ik denk het ook wel, maar uh, ja, je weet het natuurlijk nooit. Nee, het zijn nu Hoi... toch sport, de sportscholen en de, in de theaters, dus we uh, mogen, ja, die... mogen met 300 drie... van... een... circuit zitten in september. juni komen er weer <laughs> nieuwe, nieuwe uh, uh, versoepelingen aan, dus uh, het gaat op zich de goede kant op hoor, het gaat op zich de goede kant op. Maar wij kijken uit de komende weekend naar de Grand Prix van Monaco. Monaco? Ja, prachtig. Is het nou Monaco of Monaco? Monaco. Nou, uh, Monaco natuurlijk, Monaco. Monaco. Maar ik, ik zal het even goed uitspreken dat iedereen het kan horen. Ja, voorzitter, zeg allemaal Niger in plaats van Niger. Je hebt eerst maar, maar, maar Voorco en daarna dit Monaco. Het is de eerste straatrace weer sinds 2019. Want vorig jaar is die uh, voor het eerst <laughs> in de historie niet doorgegaan. Ja. En, uh, sinds maar... 1950, hè? Ja, klopt. Het is 54 volgens mij. Maar uh, ik dacht, uh, uh, Azerbaijan is over 14 dagen. Dat is ook een stratenrace. Dus die komt er eigenlijk meteen achteraan. Uh, dus twee stratenraces achter elkaar. Nou, die Red Bull moet wel uh, goed zijn, denk ik, in uh, Monaco. Maar uh, je weet nooit. Die camera's uh, staan heel dichtbij. En uh, we hebben het al een keer eerder gezien, natuurlijk, met Max. Dat hij erin uh, ramde. Maar ik denk wel dat hij uh, daarvan ook wel wat geleerd heeft. hoor. Dus uh, we gaan daar. Uh, Spannend. Sorry? Spannend. Ja, spannend. Hoor. Ik ja. denk dat het spannendste wordt, de, de kwalificatie. De kwalificatie is erg belangrijk, ja. Want ja, als ja. je daar de eerste plaats staat, dan heb je eigenlijk die race al voor 50% gewonnen. We krijgen donderdag de eerste uh, vrije training. Hè. Dat is altijd in uh, ja. Monaco. Weet je, waarom, weet je waarom dat is? Ja, ik uh, weet het. Ja. Omdat vroeger bij altijd Hemelvaart was. En, uh, en die races, in Frankrijk wordt die vrijdag een verplichte vrije dag. Ja, ja, maar ook om de, um, uh, de leveranciers daar de mogelijkheid te ja. krijgen om hem um, aan te leveren. Ook inderdaad. In van wat? Champagne en oesters? Ja. ja. ja, nou, ja voilà, minimaal. Maar dan is het goed. We, we hebben donderdag, we hebben donderdag de, de eerste vrije trainingen en dan uh, zaterdag uh, weer een vrije training en de kwalificatie. We zullen daar de, de McLaren in een hele mooie outfit zien, want ja. hij heeft niet helemaal oranje, maar een blauwe oranje. Ja. En uh, weet je waarom? nou ja, ik weet het wel, maar ik mag het niet zeggen vanwege mijn geloof. Ja, ja we mogen je geen reclame maken, maar GULF is een uh, grote sponsor. Ah. En uh, ja, dat doen ze al uh, 40, 45 jaar met dat uh, met team. Mm. En uh, daarom hebben ze voor één keer hebben ze die, die wagen in blauw-oranje gespoten. En ja, nou, ik zag het er op plaatjes in ieder geval heel mooi uit. Ze doen het weinig, hoor, dat ze Formule 1-auto's uh, plotseling in de andere in een andere leven in komt. Uh, Red Bull heeft het een keer gedaan in 2006, ook in Monaco, toen hebben ze uh, Superman. een... Superman. Spider-Man. Spiderman. Spiderman, ja. Ja, die werd toen uh, gepromoot, inderdaad. Also, wat, Hans, wat ik wel goed vond aan, aan, aan het team van Red Bull, dat ze altijd zo'n een soort themaatje meenamen naast je, met die pakken bijvoorbeeld. Ja. Dus wanneer ze in Texas uh, hadden ze zo'n uh, race overal aan met zogenaamde cowboylaarzen eronder en zo. Weet je? Ja, dat, soort, ja, ja, ja. dat vond ik wel heel ja. grappig wat ze opdeden. Dat Ze we onder wel heel goed in die gasten daar, de Red Bull, absoluut. En er is dus één coureur, maar ik weet niet meer wie, die, die zijn helm steeds op een andere manier liet beschilderen door kinderen. Ja, ik vond dus... Nor Norris niet. Uh, de Norris, die steeds ja. onder de helm uh, heeft. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dat, is, ja. dat kun je natuurlijk ook uh, nee. extra... En is er eigenlijk een verkiezing wat de mooiste auto is, zeg maar? Ethisch gezien? Nee, er is geen verkiezing de mooiste bedoel? auto We hebben wel een hoop prijzen. Want we hebben prijzen voor de vaste spitstop natuurlijk. Vorig jaar gewonnen 15 keer van de 70 keer door Red Bull. We hebben een prijs voor de, de driver of the day. Hè. Ja. We, krijgen, we krijgen een nieuwe prijs erbij. Want het is niet voor de, de mooiste auto. Maar het is voor... De beste tactische beslissing, de Workday Award, die komt eraan. Mm. Dan dus krijgen we weer een nieuwe. Ja, die Workday is een, weer een nieuwe sponsor. Die dus krijgt er meer uh, uh, uitstraling daardoor, waarschijnlijk. Um, goed, uh, laatste dingetje wat de Formule 1 betreft: uh, Is dat Andy Cowell, de grote motorenman van Mercedes, die heeft een aanbieding gekregen van Red Bull. Hij zou toch sowieso nog weggaan? Oh ja. Hij heeft het geweigerd. En ik denk dat hij. Uh, oh. nou, ik denk dat hij gewoon drie, vier keer zoveel had kunnen verdienen als bij Mercedes. Maar hij wil een andere, andere richting uh, inslaan dan van nu Dus hij gaat dat niet doen. Maar... Hij, wordt, hij wordt banketbakker. Uh, ja, dat, dat heel <laughs> Ik uh, denk dat meneer Kou al genoeg centjes op de bank heeft dat je voor niet Ja, natuurlijk nee. wel. Dat is een probleem. En, uh, hij heeft dat niet echt nodig, inderdaad. Nou ja, wat de voetbal betreft uh, krijgen we twee wedstrijden met het publiek. Hè? Want de komende wedstrijden die gespeeld worden, komen we met het publiek. Feyenoord-Sparta, 7500 mensen in de Kuip. Pittig potje en... wordt dat voor Feyenoord. Ja, zeker. Ja, ja dat wordt een uh, hele belangrijke. Van Halichem zegt dat ze hem waarschijnlijk niet eens gaan winnen. Nou, als Willem dat, is, dat ja, zegt. Sparta ja. heeft enorm in vorm natuurlijk. En uh, ja, Feyenoord niet echt. Dus, uh, maar ja, het is erg belangrijk voor het. We moeten gewoon Europees voetbal halen, maar... Het zal heel lastig worden, want dan moeten ze ook nog eens een keer winnen van de, van de winnaar van Utrecht-Groningen, die er ook is, uh, nog, komend komende weekend. 3000 mensen komen mogen in het stadion, maar het is op zich wel leuk dat er weer uh, wat toeschouwers in die stadions kunnen. Want uh, de afgelopen uh, Engelse FA Cup Final, die werd ook met 21.000 mensen uh, uh, gespeeld. Ja, je ziet dan meteen een heel andere uh, wedstrijd eigenlijk, hè, met het publiek. en... Ja. En die regisseur die had erg veel shots van, de, van het publiek. Dus het wordt heel leuk om te zien. Dus uh, ja, we hopen dat het uh, over een paar maanden bij het begin van het seizoen weer een, een beetje normaal is. En we krijgen tussendoor nog even het EK natuurlijk. Maar het publiek was al een beetje normaal. Van de week was er een potje, ik weet even niet meer welk het was. En toen stond het, het team uh, uh, 2-0 of 3-0 achter. En toen ging het publiek zelfs vanuit. Uh, je hebt dus gewoon maanden, ge mocht je niet naar een voetbalwedstrijd. En nu mocht je er, oh, er echt naartoe. Soms de 2-3-0 achter zijn ze de laatste vier minuten wat voetbalsporters dan altijd doen als een club achter staat. Die liepen allemaal het stadion al uit naar de auto. Dan ben je lekker snel op bij. <laughs> ja, wat een fan ben je dan van? Bij Feyenoord kwamen er een paar honderd gasten even. Oh ja, we kwamen ook even binnen om even te laten zien. En toen dus ging, ging de selectie staan te klappen voor ze. Wat ook heel verstandig is. Ja, wat vond ik ook wel een beetje raar hoor. Maar het is sowieso niet normaal als ze een stadion binnenkomen. Maar uh, dat die gasten er ook nog voor staan te klappen is natuurlijk wel heel vreemd, hè? Maar goed, het is ja, een fijn... maar de tussen, het verschil tussen die mensen die in inbrachten en die man mannen van Feyenoord die daar voetballen, is het shirt alleen, volgens mij. Ja, ja, ja, inderdaad, inderdaad, ja. Nou ja, goed, we gaan het zien met Feyenoord en, uh, het is erg belangrijk voor ze. En, uh, ze moeten, ze moeten, ze moeten. Maar ja, dan, vaak lukt het nog niet, hè, dat weten we zelf ook wel. <lacht> dat was het een beetje, jongens. Nou, dat okay. zien we en spreken we gaan volgende week weer. Ja, vooral... Pas op jezelf. Heb jij muziek, uh, Ger? Ik heb muziek. Ja, heel goed. Oké. Dank je, Hans. Bye. Bye, Hans. Doei. Doei. Doei. Welke heel... is het, uh, Ger? Ja, dat... Uh... Vermeld de historie niet. Ja, Dan ga ik er Ah, daar oh, ja. Kijk. Zie je wel. Heel lekker. Gewoon oh, lekker rustig, weet je. Oh, ook eens ook, ook een keer lekker. Hé? Naam um, All Out of Love? Ja, helemaal. Ja, mooi, mooi, mooi. SHUT Is toch eigenlijk uh, ger uh, nou sowieso de muziek dat is, dat, dat is wel leuk als je deze terug hoort maar dan uh, de variant op de supply de shoot supply ja ja hey ja. okay, en um, um, wat wijze nieuws ger ja. Loogman. ja uh, wat voor nieuws heb jij uh, nou ja we, we hebben heel veel raasjes gehad hè raasjes. Ja. Ragebloed. Uh, spelletjes en. Uh, oh De uh, Pokémon. Ja. en. Uh, Pokémon. Ja, ja, ja, ja. uh, die, die, die klikdingen die ja? je ene en weer kon op je arm waar je pols van kapot ging. Ja. Uh, ja. En die heel hard tegen. De Rubik meen. Cube. Rubik Cube. Uh, Blauwe uh, spijkerbroek met witte bies. Dat een je Flippo. Nee. nee. <laughs> Wat denk je van de Flippo? De Flippo. Flippo. Dat was even een dingetje. Pokémon. Uh, Pokémon. Pokébol. Pokébol. Hij is de broer van Pokémon. Maar het is nu uh, een nieuwe raadjes. Hai worden door het uh, eten van rauw vlees. Oh. Mensen eten rauw en rottend vlees in een poging om haai te worden... en delen vervolgens de beelden online. Het zogenaamde haai-vlees wordt gecreëerd door rauw vlees... weken of zelfs jaren te laten rotten... en zich in een grimmende laag bacteriën vormt uh, nou, uh, op het oppervlak. Waar ja. kun je dat bestellen? Nou ja, dat wordt uh, moet je vervolgens... Uh, nee, je, mo ja, je moet het zelf doen natuurlijk. Maar je hoeft niet zoveel te doen hoor. Maar je, je, je kunt dus ook te gewoon een broodje zo warm... even een uh, week buiten laten liggen en opeten? Nou, niet? niet een week. <laughs> Twee dagen. Lang, dag. lang, <laughs> Als ze naar je, het... nou je toe komen wandelen, dan weet je dat nee, het is. het vlees wordt vervolgens opgegeten en er wordt beweerd... Uh, dat het zorgt voor een gevoel van euforie. Ja, schrijft, ja, uh, het, loopt. De enige, het, het enige euforie wat ik dan heb als ik dat soort voedsel eet, is het WC, hoor, uh, Gerl man, je, dus... je? Ja. je gaat in de race. je? Ja. gaat in de race. Je gaat zeker in de ja. race. Ja, maar blijkbaar, door die schimmels... Schimmels zijn natuurlijk een beetje een soort van... Uh, heel veel medicijnen zijn ook schimmels. Blijkbaar zit ja. er een, een, een hallucinerende... Dat ja, denk ik. <laughs> de YouTuber... Uh, er is een YouTuber, dus een grote fan van het eten van een rauw vlees. En in uh, 2017 werd het populair nadat hij een video plaatste... waarin hij claimte dat hij vlees at dat een jaar oud was. Okay. Het uh, lijkt me ook helemaal niet lekker, hoor. Nou ja, dat ja, is wel. Er zijn heel veel dingen die gedroogd wel lekker zijn. Gedroogd vlees, ja, mooie, ja, mooie eh, parma ham. In Amerika, is, ja. Amerika heb je beef jerky. Heerlijk. Ja. Maar dat is gewoon gedroogd vlees. Ja, precies gedroogde vis. Toch nee, vis kan nou, ook allemaal maar toch een wel, ander verhaal hoor. Toch anders. Dit is ja. gewoon rottend vlees. Gewoon ja, rottend ja, vlees. Dat doen ze in weten natuurlijk. In IJsland eten ze ook dat uh, heb ik het oh man dat zuurstrumming. Dat is dat, was was oh, Met die blikken. Ja, dat, ja, dat die, blikken. die blikken. Ja, dat hebben wij ook niet gedaan, maar dat is echt niet <laughs> te doen. Dat is gewoon <laughs> dat is zo vies is dat? Ja. En maar, dat, dat is toch een hele challenge geweest. Ja, dat is een zuurstrumming ja. challenge ja. Ja. en dan, <laughs> dan was dat gewoon goed. Dan moest je, nou, je, wordt, je gaat over je nek als je eruit gaat Ja. En ik heb, ik heb zelf een keertje, dat weet het gehackt. Dat is ja? zoek, uh, ook heel erg. Ja, ja, in Schotland. Ja. Maar nee, dat nee. zuurstrumming, dat is een soort een verrotte walvis. Dat, dat gooien ze onder de grond, dat laat ze rotten en dat moet je dan ook opeten. Ja, het is niet te doen, niet te doen. Nee. Verschrikkelijk. <lacht> ja, ik begrijp überhaupt nee, mensen nee. met die eten. Waarom doe uh, je dat? Ja, weet ik veel. Ja, uh, nou ja, omdat wij, ja, wat, wij hebben er ook wel gekke eten gewoond, is of niet? Nou, Wij touwen er een rauwe haring in. Ik bedoel, dat zijn de meeste mensen die komen ja, in Nederland... en die zeggen, ja, je moet van een rauwe haring... als een staartje in je mond uh, ja. Ja. ja, dat is een, Toch? een aparte, ja. Ik, ik, ik ja. heb wel iets toepasselijks... op dit onderwerp klaarstaan... maar dat voor zo dadelijk... Wat is toepassen? toepassen? Nou, uh, high worden, hoog worden, uh, verslavend, dat soort dingen. Maar goed, ik ga eerst even verder met het uh, verhaal. van jullie... Heeft Jaap zijn medicijnen niet gekregen? Ik denk dat hij... Uh... Maar goed, er dus... zullen vast en zeker nog wel meer dingen zijn, denk ik. Even ja, uh, ja? een klein uh, spannend nieuwtje voordat we weer uh, ja. een geweldig nummer gaan horen. Ja, ja, ja, laten ja, ja. we dat doen. Ja. Ja. Um, we hebben wel gekke huwelijksverhalen ja. gehad al. Maar in... uh, ik heb nooit een aanzoek gehad, Tino. Niet? Nee, no, nooit. Wil je, no, wil je no. weer? Gaan we dus, er zo over praten? Nou, uh, dat wil Even ik wel doen. Maar ik, doen. Ik, ik wil uh, me wel opgeven voor All You Need Is Love uh, van Robert en Brink. Dat, oh, uh, dat zou wel. Uh, ja, en dan lopen nog meer mensen. Nee, joh, je moet naar first dates, moet je mensen is dat, dat, is zo... ja. dat is ook lekker. Dat is ook zo het is zo... wel een guilty pleasure waar jij het over hebt. Ik zit er zitten wel eens aan te kijken wat het ja, er natuurlijk. Gaat. Maar dat is het, het, het, het meest ongemakkelijke ja. wat er is natuurlijk. Dat ja. ben ik met je eens. Je kijkt ik zie je niet. Het totaal ongemakkelijk. Dus ja. Je hebt ja. nu zo'n programma, uh, de, eerst, nee, de, de, de Liefde. Iets, FB, SBS loopt iets. Ja, dat, mensen, dat heb ik nooit gezien. 24 uur bij elkaar opgesloten. Ja. Ja. Maar die worden aan de voorkant wel gematcht. Op dus ja. het moment dat jij een relatie zoekt. Mm -hmm. Nou, ik zoek geen bartype. Ik zoek iemand die van lange strandwandelingen houdt. En, uh, en gedichten bij het haardvuur. Of niet? Zoek nee, je dat ken nee, nee, nee, je niet, Maar ik. Ik, ik ben ook geen standwoord die op zoek uh, is naar bekendheid. hoor. Wat dat er gaat. Dus uh, nee, maar goed. goed. Uh, goed. Uh, maar uh, dat heb je dus. En dat heb je first date. En ik zou voor die first date want Dat is het ja. meest ongemakkelijk. Ja, maar in ja. India ja. anders. Ja. Er is net uh, een huwelijk gesloten. Uh, er was namelijk veel droogte in een bepaalde regio en hebben een ceremonie, en die is ook uitge... het nieuws heeft om gedeelte beelden. Um, die hebben twee kikkers met elkaar laten trouwen. Ach. Ja. Ik denk aan een sprookje. In India, in het plaatje Tripura, hebben ze dat... Uh, die werden, werden verkleed, die kikkers ook. En de ene kikker, die ja. kuste en de andere kikker. Ja, en toen En die zijn dus in een processie naar de vijver <laughs> gebracht. Om, zeg maar, het, het, om te hopen dat het beter weer zou worden en dat de gewassen weer bevrucht zouden worden, ja. dus daar hebben ze kikkers laten trouwen. Ja. Nee, we hebben het, volgens mij hebben het nog een gehad over dat er iemand in, in Denemarken. Ken ik het verhaal van iemand die is ooit met een tuinhek getrouwd? Ja. En dat is het verhaal op je wel eens verteld. Ja, er was iemand, mijn dochter kwam naar mij, iemand die was, die was, die was verliefd op een Boeing. Dus, ja, dat is toch Nee, maar trouwen met een tuinhek en dan de huwelijksdag. dat gaat nog. Nou, hey, wat, mag me met een beetje splinterd maar, uh, ja, maar wacht even, over dat tuinhek gesproken. Maar hoe, hoe doe je dat dan als je de bruidegom bent... en je trouwt met een tuinhek? Dan moet ja, je dan dat dan is toch, de vrouw die met ja, een tuinhek... Nou, maar, nou ja, in dit geval even andersom. Want ja. dan heb ik een beeldvorming. Die bruidegom moet altijd die bruid over de drempel. Dus ik zie dat de, de voor me met ja. een tuinhek over, uh, over de drempel heen ja, gaan. maar in het verhaal van een Boeing 747... wens ik je veel plezier. <laughs> ja, nee, uh, ik had, ik had uh, nog iets uh, over dat Vlees. Dan, ja. uh, je wordt er uh, hoog uh, van. Nou, daar uh, nou, uh, past die nummer toch wel een beetje uh, bij, hoor. J.J. Kale. We zijn er, we, we zijn, zijn er. JJ Kel? Ja, ja. Dus, J. J. ja, ja. Nou, uh, ik dacht uh, een beetje in het uh, navolgen van iets hoger worden. Ik vind jou uh, zo leuk die bruggetjes maken. Ja, nou ja. Is ja. Moet, je mee, moet je wat mee gaan doen? <laughs> ja. ja, bruggenbouwer. Uh, uh, aan, echt, maar moet dat hier? Nee, niet hier. Nee, nee, niet, nee. nee, nee, nee. <laughs> Jij hebt echt aanleg voor talent. <laughs> ja. ja. Nee, dat, we hadden uh, het net even over, uh, over, uh, over Michos. <laughs> ja. Rieners. Dat is een mooie ja. verhaal. Uh, het was wel, ja, tussen het plaatje. Uh, ja, ik vond het zelf, het, het, een van de grappige verhalen van Rienis Michels... Uh, vond ik en dat Jack van Gelder bij hem... In, in, het, in het halletje van zijn flatgebouw stond. En die was, wist niet meer op welk nummer... meneer Michels woonde, de generaal. Dus die belde met zijn portable telefoon... Michels thuis op zijn nummer. En met Michels. En hij zei, meneer Michels, met Jack, ik sta aan het halletje beneden. Op welk nummer woont ook weer? Nummer 18, jongen. En Van Gelder, die belt aan. En dan heb je van die speakers in het halletje... waarop uit uh, de speakertje ineens de stem van Michels klinkt. Die is dark? <laughs> Dan heb je dus een goed gevoel voor humor. Ben, heb je heel die Migos heeft ja. een goed gevoel voor humor. hij ja, was volgens mij niet zo'n hele leuke man, hoor ik steeds. Ja, dat weet ik niet. Nou, hij, had, hij had wel uh, gevoel voor humor. Want uh, er was ooit nog eens een keer een verhaal over Kruif. Kruif was uh, te laat uh, voor, uh, voor de oh, wedstrijd. Ja, ja. en uh, Michels, die, die, die zat in de bus. En wie te laat was, nou, die kon het verder Moet uitzoeken. He. En uh, toen kwam uh, Kruijf maar niet opdagen. Eier, zei hij. Dus uh, Kruijf uh, moest er op opbouwen. En die heeft de hele wedstrijd op de reservebank uh, gezeten. Zo uh, werkte Rinus miegels ook. Dus, uh, ja, Daar meet hij de generaal. Nou, ja, meet ja, hij ja. de generaal. Dus, uh, ja, ja, ja. Uh, dat was niet Ik heb niet zoveel met voetbal. Dus uh, ik nee? uh, was geen nee, magnet. Nee, nee. Maar heb je dan wel wat. statement, Ik heb niet zoveel met voetbal. Frank en ik zijn jarenlang al, zeg maar. Uh, uh, Voetbalanalfabeten. Ja. Toen op een gegeven moment zaten we ook in een of ander tv-programma. Uh, uh, Frank als dingetje. En daar was het uh, Nederlands elftal. Ja, geen idee. <laughs> en geen waar... idee wie die mensen waren. Geen idee wie die <laughs> mensen waren. Wat doet u? Okay, dat. Maar ja, dus. was, het waren echt de helden, weet je wel? Ja, ja. Maar wij hebben dat nooit, helemaal nooit gezien. Ah, ja. nooit. In jouw afwezigheid uh, hadden we Hans Botman een paar weken geleden ook aan de telefoon. En dat ging over de Johan Cruijff-arena. En toen zei ik tegen Frank: uh, Je weet toch wel wie Johan Cruijff is? Dus, uh, maar dat wist hij ook niet. Dus, uh, nou, Johan ja, ja, Cruijff. Dat, dat lijkt me sterk. Er ja. zijn drie, je hebt, je, hebt, je hebt vier dingen: Je hebt, uh, Jesus, Elvis en Coca-Cola. Dat zijn de drie woorden die ze over de hele wereld kennen. En voor Nederland is het nog steeds Johan Cruijff in het buitenland nog steeds... Echt gullig. Bij een bepaalde generatie. Ja, natuurlijk een bepaalde generatie. Iedereen ja. boven de vijftig. Je hebt Cruijff. En iedereen naar de onderkant. Maar gullet, gullet speelde die niet met Cruijff? Nee. nee. Ja, ja, zeker wel. Ja, ja bij, ja. bij Feyenoord. Feyenoord. De tijd van de gouden gids. Uh, ja. ja, klopt. Feyenoord uh, de is nog vier, van een jaar dat ik er wel wat onderscheid... van weet. Even ander heel belangrijk nieuws. Nou, Breking. Uit Tokio. Ja, Ja, Breking. Ja. Uh, zoogdieren kunnen zuurstof opnemen via hun anus, hebben Japanse wetenschappers God ontdekt. Godzijnlijk <laughs> Nee, maar dat is wel prettig, want ze waren geïntegreerd door hoe bepaalde zeedieren in noodsituaties via hun darmen ademen, zou ik zeggen, mm -hmm. en besloten het onderzoeken hoe dat bij zoogdieren zit. Dus muizen, ratten en varkens bleken bij experimenten via hun anus zuurstof in hun bloed te kunnen krijgen. Ja, uh, maar mogelijk. mogelijk is het ook het geval bij mensen. Al is dus het onderzoek. Dat wat wordt kunnen het we ermee? Ik, ik zit nou, toch de, anders onder, op de wc. Nou, dat je met je hoofd, uh, weet ik veel, uh, onder water ligt. Dat je via je kont kunt ademen. <lacht> ja, dat zit <is> ook <lacht> maar wat te denken wat we aan hebben. Ja, ja. ja ik ja, ken wel, wel mensen die hun, die hun alles kunnen uitademen, helpen. <lacht> ja, daar zijn er mee. Daar zijn er heel, zijn heel, heel veel van. Ja, ja. Zelfs de koningin, hè? Zelfs de koningin. Hebben we de koningin gezien gisteren? Nee, ik niet. Hij ah, gaat het nog even hebben, zo. Na de break. Ik heb er een nee. deel van uh, gezien. Ja? Ik moet het volgende deel nog kijken. Oh, je, past, je, je moet er niet te veel... Het is net als chocola, je moet niet overeten. Je moet een beetje rustig aan doen. Ja, vind ik wel. Ik vind het wel een leuk mens. Ja. Maximaal. Ja, ik denk wel dat het een leuk mens is. Nou ja, ze is de redding geweest voor het koningshuis, deze vrouw. Dat zeker. Want anders was ja. je met die stijve, met die stijve drol... dan kom je natuurlijk niet heel <lacht> en ik wil hem niet te doen, die man. Hij is namelijk... in het, in het echt is hij, best, is hij echt veel leuk. Hè? Want zij beschrijft op ja. Heb jij je hem wel goed, eens ontmoet? Uh, nou, ik heb wel achter me aan gereden met een auto. Uh, oh, uh, dat kreeg je Nee, ja, nee, maar ik heb wel... <laughs> ik, heb... ik weet het wel, nee, maar Ik heb, ik heb Willem-Alexander, die, die deeltijd uit... Uh, die is met spelen. Uh, dus die... Uh, ik probeerde altijd uh, onder de fotografen uit te komen. Oh, ja. En in de tijd dat ik nog bij de tijdschriften werkte, was ik vaak in de leg. En Willem-Alexander maakte er een sport van om heel hard weg te rijden... met die dubbel A-Fort Scorpio van het koninklijk Huis. En dan ging ik achteraan mijn huurauto tussen de sneeuwvallen. En dan kreeg ik de middelvinger van Willem-Alexander. Dus hij kent mij wel. hoor, Ik <lacht> kreeg een hele vette middelvinger van hem. Toen was, het, toen was hij begin, weet ik wel ergens in de twintig of zo. ja, ja. Ja, maar, nee, maar hij heeft dus een goed gevoel voor humor. Alleen het komt er niet uit. Op het moment dat er een camera in de buurt is of iets anders. Dan moet hij zich weer. Dan, in de dan de gaat lijf. hij. wordt hij zo'n eikenhouten lul, joh. Ja. Hij is echt wel uh, goed. van de We gaan uh, zo direct uh, nog Ik een nieuwe heel, nog heel even, van. Nee, kan niet meer. Kan niet meer. Zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM FM. Maar nu eerst het NOS Nieuws.